Dat is het, dat is wat er getallen is, dat gatte Als is, Hey, man op deze bijzondere avond en welkom in het spiritueel praathuis van het Zesenzingtuig vanuit Rijen. Een hele goede avond op de 21 ste februari 2011. Jongen, jongen, het gaat er toch allemaal snel. En wie is er vanavond allemaal? Wie heeft allemaal de moeite genomen om vanavond in mijn spiritueel pra praathuis plaats te nemen? Dat is natuurlijk mijn kleine Willa. Die komt hier al aan die zegt haar oma. hij mijn schatje. Niet aan de radio komen, schat. Dat mag niet. Daar zit muziekje in. Nee, dat mag niet. Nee, die moet niet uit. Ah, ja. ja. ja nee. oh, we horen allemaal dat jij een heel stout kindje bent. Ja. Oh. Mooi, hè? Helemaal op de bank zitten luisteren. en de is van oma. Ja? Goed zo. En Je hebt de hikenpikken, hoor ik wel. De hikenpikkerpikker sprouw. In ieder geval, ja, hij moest hij dacht dat hij uitstond radio omdat hij al zakje stond. Daarvan ik niet zo hard gezet. Maar in ieder geval, wie zijn er vanavond allemaal uh, uh, bij de winnen Dat is natuurlijk onze eigen Teddybeer. En dat is natuurlijk Edwin. goedenavond lieve Edwin. Welkom natuurlijk. Onze Esmeralda is ook van de partij. Altijd leuk. Als je die binnen ziet komen, altijd weer gezellig. Dan is er natuurlijk Jan, onze smikkelbeer. Ja, we hebben allerlei beren. Hè? We hebben de teddybeer, een knuffelbeer, een smikkelbeer. Nou, smikkelbeeren is trouwens een snoepje, hè? Die heet de smikkelbeertjes. Dat zijn uh, van die bruine soort zalmiak-beertjes uh, geloof ik. Dan is er natuurlijk de smikkelwereld, dat heb ik al gezegd. Goedenavond, Lieve Jan. Ook Jochem is van de partij. Dag, lieve Jochem. Dan is er onze krein, onze eigen poortwachter. Altijd van de partij, altijd weer klaar om de deur te openen. En dan iemand, ja, dat is ook onze hè. Ze niet het tuig willen, dan gooit u ons gewoon uit. Zo is het natuurlijk ook weer. Dan natuurlijk Colinda. Goedenavond, Lieve Colinda. Ook jij welkom. Dan is het natuurlijk donderdag, donderdag. Ik wil jij nog bedanken voor jouw uurtje, uh, openingsuurtje. Dan zitten we jou weer op voor vanavond. Ik uh, kom nu het komende uurtje. En aan mij komt natuurlijk Guus. En daar zou ik zeker allemaal naar luisteren. En als je eventueel in de gelegenheid bent, om een gezellig even naar Guus te bellen. Want die heeft een belprogramma. En dan is het niet uh, natuurlijk ontzettend leuk om eens dus gewoon via de, de telefoon even met Guus te bellen. En dan kunnen wij je ook horen. En horen wat jullie te zeggen hebben. Dus dat is eventjes uh, van huishoudelijke aard. Dan is het natuurlijk Yoga, uh, uh, maar die is uh, naar, de, naar de telefoon, zoals ik begrepen heb. Maar mocht ik eventueel luisteren. En die is van, jij ook een hele goedenavond avond vanuit deze zijde. En natuurlijk Guus niet vergeten, maar ik heb al met hem geknuffeld. Goedenavond, lieve Guus, onze knuffelbeer. En We hebben de Teddybeer geknuffeld, weer een zwikkelbeer. Dus er komen er wel meer beren bij. Je moet er alleen maar zo links en rechts een woordje voor weten te verzinnen. En dan krijg je vanuit de gewoon De beren! De berenfamilie! Dan heb je ook zo'n liedje, weet je wel, van, eh, uh, uh, hoe heb je die, eh, uh, dat de beren uh, de smeren konden van, eh, uh, van Joep niet Is dat uh, uh, liedje niet van, eh, uh, uh, dat die beren zo staat te dansen? Ik weet niet hoe dat ik film mee. Het is ieder wel een Nederlandse film. Dan is er natuurlijk ons eigen hertje, onze Liedewij. Goedenavond, lieve liederwij, Jij natuurlijk ook welkom. Met natuurlijk onze eigen Tom. Onze wijn Tom. Dus dan zou ik maar zeggen onze wijnbeer, Die zal graag wijn maken van allerlei uh, dingen. En daar is hij gewoon heel erg goed in. Dus ook jij, lieve Tom, welkom. En natuurlijk wil ik de dretten -dret hebben opreken. Ook heel veel lieve groeten sturen. hier vanuit Rijen. En tevens ook alle mensen die op dit moment de moeite hebben genomen om naar mijn programma te luisteren. Allemaal een hele, hele, hele goeienavond. Fus, eerder uit kon zenden. Hou, we snuppert. Ja, dat weet je hè. Colin was nog even een miljoen aan het verdienen ja, op het Spiegel. Lekker hè? Waren het maar miljoenen, maar ja. Je hebt er alleen maar niks aan hè. Nee, hoe heet die film waar die grote dikke beren op staan dansen? Weet je dat nog? Ik ken natuurlijk wel dat uh, ik zag twee beren broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Het was een wonder onder dat die beren smeren konden. Hi, hi, hi ha, ha, ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Nee, maar hoe is die film? is staat, staat die grote dikke beren zo te dansen. Het is een Nederlandstalige film. Hoe heet die film nou toch? Ja, wij hebben hem zelf ook, hoor. Ik ken daar niemand van jullie die film. Ja, ik weet er ook niet op te komen. Nee, die van Joep Moen is dan niet, hè? Hoe heet die film daar nou toch? Even nadenken hoor. Uh, het is een Nederlandstalige film. daar speelt een grote beren mee. Kijk kom hoor. Boek. Dat kan wel, ja. Maar goed, zegt Jumbo. Dat zou ook kunnen. Ik ga wat uh, muziek op de achtergrond draaien voor jullie. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal zo'n heeft plaatsgevonden sinds zaterdagavond. Hier niet veel bijzonders. you In ieder geval Oké, ja, een hele goede avond en welkom hier bij ons in het 76 Ja, wat heb je? Net als ik al vertelde, het weekend is niet lang. Ik heb heel veel uh, op de bank gelegen, lekker geluierd, gewoon lekker niks gedaan. En dus lekker genoten van mijn rust. En ik weet niet, kijk je ook naar de secret story op de tv van die jongelui die allemaal in het huis zitten met hun eigen geheim. Dat uh, heb ik nou dag en nacht op staan. Ik vind dat altijd prachtig uh, hoe dat, dat er allemaal toe gaat. Maar dat boeit me op een of andere manier. Waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Want veel uh, wordt er niet gezegd. En toch boeit het mij. Ik weet niet of dat er van jullie ook naartoe kijken. Naar dat, uh, naar dat programma. Als je filmt met dan komt het op 15. En op uh, nummer 8 komt af en toe een. Uh, nummer 8 komt af en toe een. een, een uh, ja, dat is die de hele dag door, hè? Vanavond, geloof ik, weer een kwart 12 twaalf of zo. komt weer een uitzending. Mm. Colin zegt ja, ik het volg het op de voet. Dus jij volgt het ook. Ja, ik heb een zaterdagavond ook nog gestemd, Dat het was een vrijdagavond geloof ik. Toen moest uh, je stemmen, want toen uh, waren er drie genomineerd. En dan kon je als luisteraar, als kijker, kun je stemmen wie er wel in moet blijven hè, in, uh, in het programma. Nou, vandaag zijn er weer drie genomineerd van de dames. En dan kunnen wij geloof ik vanaf morgen kunnen we gaan stemmen. Ik via internet stemmen. Wie jij vindt dat er dan nog in moet, moet blijven. En als ze er dan ook uitgaan, dan, uh, dan vertellen ze uiteindelijk te geheim. Maar ik vind het wel iets hebben. Uh, iets uh, daar zit een miljonair in. En daar zit een... Uh, iemand die heeft een, een, een vliegtuigramp overleefd, geloof ik. Of weet ik, een aanval overleefd. En heel veel... Uh, dat is toch eigenlijk heel typisch, dan zit je vast, denk wie is nou de miljonair? Wie is nou de hoogbegaafde? Dus Curly, als jij gekeken hebt, wie denk jij, uh, dat de hoogbegaafde is? Wat denk jij, wie denk jij dat dat is, die hoogbegaafd is? Alex is de ridder, dat weet ik. Alex is de ridder. En uh, die ene, uh, Johanna of zoiets, die, is, uh, die slaapwandelt, dat weten we ook al inmiddels. Dat is de slaapwandelaarster. Ik denk dat Philip te hoog. Oh, Jan zegt het ook. Philip. Die, uh, die zeggen dat van elkaar. En dan, en, dan heb je nog een miljonair. En dan heb je er ook nog eentje van... Ja, dat staat allemaal op internet. Dan kun je kijken wat, uh, wat voor soort geheim ze meebrengen. Er is er ook eentje porno-ster geweest. Ik denk dat dat die... Uh, dat magere dingetje is. Dat het porno. Ik geloof, als ik het goed bekijk... Maar uh, goed, de kijk ik die ooit al wel eens een keer uh, zo, zo s'nachts. Dat je dat wel eens ziet op die reclame, dat ik die ooit daar een keer op gezien heb. Dan heeft er ook nog eentje die heeft uh, meegespeeld in een Hollywood film. Dan is er ook nog één die is, in um, een Hollywood film. Dan is er ook nog eentje die is, um, die is, eh. Uh, even kijken. Die heeft een relatie met de uh, Olympische Marta komt ook binnen. Goedenavond lieve. Ook uh, goedenavond lieve. Uh, lieve Marta, welkom dat je er bent. En als ook nog eentje de bingo koningin was Servio. Ja, het is natuurlijk geen bingo koningin, want het moet een bingo koning zijn dan, hè? Zo begint hij de bingo koningin. Ja, die helemaal. Ik denk dat dat de porno ster is geweest. En dan die ene, die, die, die het die gisteren zo moeilijk liep te doen, die heel interessant aan het doen was. Die is aan uh, de ruit wilde ja, die zei, mijn moeder zou zeggen, blijf erin. Mijn vriend die zou zeggen, terug! En zorg dat je geld mee naar huis te brengt. En mijn vriendinnen zouden zeggen, kom maar gauw naar huis. Liesbeth komt ook binnen. Goedenavond, lieve Liesbeth. Wie heeft een relatie met het, uh, met het olympisch goud? Laat ze ook nog een die, uh, die de piercings zetten. Dat, dat zou die dingen wel eens kunnen zijn. heel mooi, ja. De dogwisper is ook heel goed. Dat hij met die honden kan praten en dat die honden dan, dat ze precies weten wat er aan de hand is dat die honden niet willen eten of waarom dat ze niet willen luisteren of waarom dat ze de boek pot bijten of waarom dat er bepaalde dingen is. Dat vind ik ook altijd heel interessant om naar te kijken. Ja, we hebben het over de Marta, dus vertel jij het eens. Maar Martijn heeft er nog niet naar gekeken. Nou, ik ben ook nog niet zo... voor. Ik heb naar Big Brotherhuis nooit gekeken. Dat, dat uh, ding, maar dit vind ik... Ja, ik weet niet. Dat boeit me op een andere manier. Ik kan niet zeggen waarom. Want naar het Big Brotherhuis heb ik nooit gekeken. En, en naar dit... Als er niks op de tv is waar je naar kijkt, dan zet ik hem gewoon aan. Hij staat daar nou ook op. Maar in de verte zie je, kan ik zien wat ze allemaal zo'n beetje aan het doen zijn. En veel zinnigs komt er niet uit. Alleen, alleen die Gerard is een heel fanatiek. Dan kan ik ook geen oog te krijgen hoor, die Gerard. Wat dat voor een is. Hoe lang heeft de relatie weer niet geschouwd? Dat kan. Burger komt ook binnen, zie ik wel. Goeie naam, lieve burger. Nu zegt, Gerrit is volgens jou een psychiater. Ah, ah, ah. Dat weet ik niet hoor. En Karin is dakloos geweest. Karin, Karin. Oh, dat is er ook nog even dakloos geweest. Dat klopt, dat is er ook nog even dakloos geweest. Dus je kunt ook elke dag eh, proberen mee te doen hè. Wat is er met Frank en Anita? Zijn helemaal in love? Waar hebben we het nu over? Frank en Anita. Wie is Frank en Anita? Oh ja, over van boer is vrouw, ja. Nou, die zijn inderdaad, die zijn in de love. Frank en Anita. Maar die, die uh, Annemarie aan of weet je, dat is me toch een koenij. Dat is me toch een kil konijn. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Hebben jullie er ook naar gekeken gisterenavond? Ik heb, daar heb ik gisteravond ook naar zitten kijken. Dan zit ze daar in de land. Ze wil allemaal wel. Maar, die, maar die, die, die jongen, die is ook zo zo. Ik geloof, die voelt helemaal niks voor haar. Ik denk dat ze met die Harry was gegaan, dat ze het wel leuker had gehad. En dan die een, met die Marcel, geloof ik hè, die, die, die Poolse, daar wordt toch niks als zij de vorige keer, dat die al lang samenwoonde en dat die al lang voor haar gekozen had. Want zij, kan helemaal niet verliefd op hem worden. Ja, dat is, dat is die, uh, die, die vriend van die Marie hè, toch? Als je al zegt die Adriana en die Marie dan wordt het perfect stel let op mijn woorden. Ja, maar ik denk niet dat daar, ik weet niet. Dat wordt een verstandsrelatie. Een Femke met dingen, dat gaat ook wel, hè? Met uh, Martijn of hoe heet hij? Femke. Dat vind ik ook wel een leuk uh, stelgetje. Guus, die vind je Anita eng. Ja, ik, Guus, wat jij zegt, ik zou ook gekozen hebben voor die andere, hoor. Die blonde, die had, daar had hij veel beter voor kunnen kiezen. Ja, dat kan wel, ja, Esmeralda. Wat jij zegt, ze zijn allebei heel rationeel en verstandelijk ingesteld. En dat is ook de reden waarom dat ze bij elkaar kunnen passen. Want dan denk ik gewoon, wat zal dat voor een kille relatie worden in het leven? Van de gegeven bij je uh, straalt dat warmte uit. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Als de geven bij de behoefte hebben aan die warmte, en gewoon bezig kunnen zijn met hun boerderij, en alleen maar werken, werken en verder... Uh, een keer naar bed met elkaar en verder maar uh, door uh, dingen en ze daar allebei tevreden mee zijn dan is dat een perfect huwelijk perfecte relatie maar wee als een van de twee in een gevoel gaat en heeft wel juist behoefte aan warmte en aan genegenheid en aan een, aan een arm om zich heen en uh, geknuffelen en zo nou dan, dan is bijvoorbeeld al uh, dat, dat, dat niks wordt. En dan gaan we eens eventjes gelijk onderhanden nemen. Ploink, jij had verteld dat, dat, jij, uh, dat er al een, bij, bij die Marcel, dat die Polsen al bij woonde woonden en dat er al een bordje stond met, met haar op zijn Pols, haar naam erop. En zoals we het begrepen was het nog niks geworden. Dus vertel eens, hoe zit het in elkaar? Jij hebt dat ontdekt, ze vertelde je weken geleden. Ja, uh, dingen is wij moer hè, Tom. Nee, maar uiteindelijk... Uh, waarom heb ik het hier over? Het is natuurlijk zo dat er vaak heel veel gebeurt om ons heen. En er is dan weer zo'n programma met die secret story. Dat het dan, ik bedoel het boeit me gewoon. Maar daar nagelaten. Want op een gegeven moment er toch altijd die mensen zijn die daar daarnaar, naartoe gaan. Naar een, een behoorlijke uh, se, uh, selectie uitgekozen worden. Om daar toch, als het mee zit, dat drie maanden te moeten zitten. Elke week gaat er iemand uit. De vorige week is er een man uitgegaan. Van de week gaat er een vrouw uit. De week erop, dan moeten ze weer die mannen gaan nomineren. Dan, dan de week erop weer een vrouw. En zo gaat iedere week gaat iemand uit tot de laatste weken. En die overblijft die 100.000 euro. Maar, dat denk je toch iedere keer... Van, dat het toch weer boeit. Want als je dan ziet hoeveel mensen er weer gebeld hebben, een, een vrijdagavond, om, om te kiezen voor, hey, want, kijk, er blijven, er zijn er drie genomineerd, uh, om, om dan uiteindelijk te zitten op de WIP. Dat hebben de bewoners aan het huis moeten doen, dus wat hun vinden, of die uh, weten veel, of uh, die uh, sluiten zich niet aan bij de groep. Hun moeten, die, de mannen moeten de dames noemen, uh, dan een punt een te punt geven. En dan... Maar de kijkers, die maken het uit een vrijdag niet erin blijft van die drie. Er zijn er nou drie, die zitten op de wip, waarvan er maar eentje weg hoeft. Dus dat is, uh, is het keren van uh, wie gaat er nou eruit? En dat is iedere keer weer spannend. Maar dat vind ik uh, met dat programma van uh, nu hebben ze de... Uh, zaterdag was het, het laatste, de laatste aflevering. Ik heb het helaas niet gezien, omdat ik met de uitzending zat. Maar dat was weer uh, over... Uh, eerst is het geweest van uh, Mary Poppins hebben ze moeten doen. Uh, en nu was het... Uh, ja, moet je moet er zien. Kijk, kom, ik heb maar op naar gekeken. Maar dat vind ik ook altijd heel spannend, die afvalrezen. Maar daar eh, uh, X-factor of zo, daar vind ik nou weer niks aan. Want ik vind dat die altijd een beetje afgezekerd worden. Ik vind die programma's waar die, uh, waar die jury, die kan die jongen lui zo. Nou, dan moet ik ook wel zeggen, er is af en toe talent bij. Dat je zegt, uh, had toch thuis gebleven, waarom ga je je zelf zo belachelijk maken voor de televisie? Maar ik, ook dat ze die vaak afzeiken op zo'n programma. Uh, nou, dat vind ik ook soms, uh, la, uh, bij de beest af. Maar ja, als je daar dat je eigenlijk laat uh, gebeuren, dan, ja, dan doe je dat. Ja, het is gewoon zo. Het blijft toch een heel populair programma, de boers op vrouwen en misschien de bekijkers dat ze altijd hebben. En, maar ik vind het toch, iedere keer als je toch als vrouw op een gegeven moment overblijft, en je wordt dan op een gegeven moment toch weer weggestuurd, en je voelt toevallig iets voor die knul, nou dan moet je, dan staat volgens mij na, het huilen op nader als het mag. Lachen als een boer met ei, zuilen met de, met de, de op, ja. René en Renato, dat is altijd moeilijk trouwens. Ik vind het van, uh, van Wilke Alberti en van uh, Wilke -Wil uh, -Wil uh, -Wil uh, -Wil uh, Alberti vind ik het ook heel mooi. Is in Nederlands gezongen, toch? Burger zegt een koe een zoekt stier, wordt het volgende tv stier, Een koe zoekt een stier. Ja, dan nou komt het geloof ik een paar weken niet meer en dan over drie maanden dan laten ze zien wat er van die boeren terecht gekomen is. Hè? Het is nu gelijk, geloof ik weer voorbij. En dan komt er weer een nieuw programma. Jan zegt: Frank is een viezpoekboer. Waarom, Jan? Verklaar je nader. Waarom is Jan? Waarom is Frank een boer? Hij denkt alleen maar aan één ding, echt een engert. Volgens mij is je homo, kijk maar goed. het dus Frank is homo, volgens Jan. Dat doe je toch niet als een programma mee? Ga je toch niet voor die vrouwen kiezen? Dan ga je toch niet... Uh... Nee, dat geloof ik nou ook weer niet. Nee, dat denk ik toch niet Jan? Ik denk dat je daar een beetje... een beetje naast zit. Maar ja, die ben ik. Hè? Ja, ja, niet als een lesboekpot, dan komt het mooi uit straks. Frank is Frank en vrij. Ja, zegt Jan, dat denkt hij ook. Die koelkast. Ja, het is wel zo Esmeralda. Zijn koelkast is leeg. Dan gaat hij allerlei wachtal uitslaan. Als ze koelkast leeg is, kijk daar komen ze, ze hoe heet het, uh, dat heb je hè. Als je niet al tijd je suikers krijgt en je, je, je bloedspiegel zakt naar een bepaald punt, dan begin je te hallucineren hè. Want dan, dan ben je niet meer in de werkelijkheid. Dan kun je duizelig worden, dan kun je al uitgeslaan. dat is het dus zo hè. Mensen die aan een hyper, uh, lijden, die kunnen natuurlijk op een gegeven moment niet meer helder denken en niet meer helder... Uh, praten, heldere taal uitslaan. En dan zie je dat als bij mensen ook die, die inderdaad suikerziekte hebben, hè, dan zie je dat het feit dat die on, onredelijk kunnen zijn en dat soms van het niets zomaar in één keer heel boos kunnen worden. En dat heeft dan te maken dat er iedere keer die suikerspiegel niet is. En bij Jan is het natuurlijk zo, die koelgas is natuurlijk leeg, hij krijgt niet voldoende meer van zijn kamer, wordt natuurlijk een beetje sceptisch en ga daardoor dingen uit die misschien helemaal niet bestaan. Dan ga je dingen zien. Is gewoon zo. Dan ga je. Ja, je hebt probleempjes. Ja, dan ga je dat gewoon Dan gaat die dingen gewoon gebeuren. Daar kan je niks van doen. Dat overvalt je. Dat overkomt je. En dan kun je niets snaren doen. En zo is het met het leven helemaal. Het overkomt je, het overvalt je. En het is uh, alles. Maar toch wil ik het toch nog even hebben over het spirituele. Want natuurlijk, daar gaat het programma komen. We hebben natuurlijk weer even gehad over die programma's. Hoort natuurlijk ook bij... Uh... Nou, Colin zegt, was Jan, ooit helder dan. Ja, dat is wel zo. Nee, eerlijk is eerlijk, we moeten het wel zeggen zoals het is. Hij is wel best heel erg kinder geweest. en dan. Maar ik vind dat hij nu, sinds, sinds een week... Wel uh, wat. En het is natuurlijk, wij hebben hem zaterdag en avond gehoord. Toen was hij al anderhalve kilo afgevallen. Nou, daar is de zon de zonde, uh, achteraan gekomen. Nu ook heel de maandag. En je weet allemaal, op de maandag gaan we af van de ziek. Als het weekend geweest is en we hebben daar fouten gemaakt. We proberen altijd op de maandagmorgen. Nu begin van de week gaan we van start met de goede voornemens. Uh, met de goede voornemens. En dan gaan we gewoon... Uh, weer beginnen. Nou, dus hij heeft vandaag gewoon een enorme zware dag. Dat is gewoon zo. Kijk, morgen dan uh, uh, wordt het weer iets makkelijker. Nou, woensdag dan zegt hij, nou de helft van de week, dan mag ik rust, uh, eens een keer uh, uh, iets hebben. Nou, Dan denk ik, nou donderdag doe ik mijn best weer. Ja, vrijdag en zaterdag, zonder kijk ik nergens naar. Dus hij heeft alleen maar smaardig slecht. Dinsdag zag ook. nou woensdag. Dat is dan de, de midweek. Dus dan zegt hij, nou, dan heb ik wel een cadeautje verdiend. Dus ik heb twee dagen, heb ik, uh, twee dagen heb ik mijn eigen goed ingehouden. Dus dan mag ik zondag een extraatje. Nou, dan kan je de donderdag er ook nog wat ik. Nou, donderdag ga ik er wel goed tegenaan. Want uh, vrijdag, zaterdag en zondag, dan kijk ik nergens naar. Want dan begint uiteindelijk het weekend. En dan ga ik mijn eigen niet uh, van alles ontzeggen. Maar, ja, nou, dan dat Ella... Natuurlijk een beetje bij de pinken is en die alles meeneemt. Klopt wel wat, Nelly zei. Oh. Nou, het is ook zo, ja. Ik bedoel, ik ben ziet, of ik ben het niet? Dus ik bedoel, ik ken jou een beetje. Maar dit is niet omdat je ziet, bent. Dit is gewoon een menselijk, menselijk uh, ding. Elk mens de fouten in maakt. Even kijken, Jochem, ja Nelly, ik vraag maar. Hoe krijg ik mijn overleden vriendin en haar levende tweelingbroer met elkaar in contact? Hoe krijg ik mijn, over, hoe krijg ik mijn overleden vriendin en haar levende tweelingbroer met elkaar in contact? Nou, dat is de eerste. Wil die tweelingbroer wel contact met zijn zus? Dat is het eerste. Is zij behoefte daar ook naar? Belangt verlangt hij ook naar om met haar contact te krijgen. Ik krijg sterk het gevoel dat die knul, dat die tweelingbroer die nog leeft, dat hij er een beetje angstig voor is. Het lijkt net op dat hij heel veel moeite heeft gehad met het overlijden: dat dingen, en dat hij er een beetje angstig voor is. Omdat als zijn eigen dood te dichtbij komt. Dat gevoel krijg ik. Dus dat is uh, wat, ik, wat ik ervan door krijg, uh, uh, Jochen. Maar die zus moet gewoon spontaan naar hem komen. En ik denk, als ze komt, spontaan als die zus. Kijk, wij kunnen. Onthoud één ding. Wordt mij vaak verweten door mensen, vooral vanuit de kerk. En mensen die heel erg gelovig zijn, dat ik, eh, als ik contact leg met overleden, dat ik dan uiteindelijk eh, heel veel zonde bega. Ik doe dan iets duisters, ik roep de duivel op en noem allemaal maar op. Ik doe alles wat eigenlijk niet mag. En eh, als je goed wil leven, mag je dat gewoon niet doen. Dan zeg ik ook altijd, ik roep nooit niemand op. Ja, is de nuchter angst. ja. Ik roep niemand op. Op het moment dat iemand bij mij komt en ze willen contact, ze hebben graag contact met een overledene, en ik heb die foto gewoon bij me liggen, dan is het aan de overledene of ze via mij iets willen gaan zeggen tegen degene die, die daar hierdoor op deze aarde is. Ik doe niets anders dan een foto bij me wegleggen. Ik ga niemand oplopen, roepen. Ik zal zeggen: niemand, hé, hey, hoe zit het daar boven? Zou ik dan niet een keer komen? Ik laat gewoon het over aan de overledene ziel zelf. En als die wil komen, komt die vanzelf bij me door. En gaat die tegen me dingen vertellen, zij of hij, die voor alleen maar voor degene waar ze voor bestemd zijn, van betekenis zijn. Ik weet soms niet wat ik ermee moet, maar hun begrijpen het. En hun hebben dan, weten dan ook, doordat ze die boodschap doorkrijgen dat het ook een teken van leven is, van ook redenen, omdat niemand anders dit kon weten. En het is dat. En het is dat wat ik uh, wat ik doe. Dus, en dan zeg ik ook al dat jullie moeten mij niet vervloeken of jullie moeten mij niet verfoeien, jullie moeten mij niet met de vinger nawijzen, want ik doe niks. Ik doe alleen maar. Ik wil alleen maar een, een, een, een schakel zijn. Als een overledene wat mede te delen heeft aan een levende hier, dan stel ik me daarvoor open. En dan mogen ze door, via mij doorkomen en dan mag ik het verwoorden. Nee, omdat ik het, ik krijg het door en dan mag ik het verwoorden naar degene om troost te bieden of om nog even door een bepaalde periode heen te halen. En zo zie je het. Dus het moet vanuit de overledene, moet het contact uh, gelegd worden. En dan moet je altijd goed in de gaten houden. Dus? Nou en als jij zegt, nee, die overleden vriendin wil, wel. Maar ja, nou. Dan kan degene dan is de, degene die. Kijk, zeg, zeg maar dat jij. Uh, merkt dat die, uh, die ziel met hem contact wil uh, leggen en hij staat daarvoor open dat jij dat mag en, jij, en dat kan, dan, dan ligt het aan de behandelaar, dus dan ligt het in dit geval aan het doorgeefkanaal dat jij niet de juiste woorden vindt om hem te beroeren want zij moet jou de juiste woorden in je mond leggen dat jij haar kan tegen hem een boodschap kan geven, die voor hem betekenis heeft. En zo gauw hij dat voelt, dan staan ze er gewoon voor open. Maar, dat, maar die zus weet wel hoe dat ze hem kan bereiken. Alleen jij moet goed luisteren naar hetgeen wat ze zegt. Of wat je voelt van binnen. En dat moet je verwoorden. Want het, eh, sommige mensen denken er vaak eh, altijd maar heel erg licht over. Maar contact leggen met een overledene is niet zo, maar dat zul je eens even snel even doen. Vloep, vloep, vloep, vloep. En dan komt het er vanzelf wel uit. Dan moet je er eigenlijk helemaal voorop stellen En zeggen, hem helemaal blanco, zonder bijgedachten, zonder eh, te willen of ze wel of niet komen. Gewoon zeggen, hoi, zeg maar, boven zit Piet. Dan zeggen we naar Piet. Ik heb hier een foto, ik heb hier, want het gaat zo. Boven in de sferen zijn de overledenen vaak op ons ge, gefocust. Niet altijd, ze zitten echt 24 uur per dag alleen maar naar ons te kijken, want dat is gewoon zo. Maar op een bepaald moment, wanneer jij uh, contact wil hebben, dan uh, krijgen hun dat op een of andere manier, krijgen hun dat boven via telepathische weg, krijgen ze dat binnen. Op het moment dat er iemand bij een medium is, dan legt zo'n medium die foto daar weg. Ik zeg altijd, als toevallig de persoon die op die foto staat, op dit moment helemaal niet bezig is met het aardse, dan zijn er altijd wel, daarboven, die wel dus, uh, toevallig daarmee bezig zijn. Dus die gaan dan naar die persoon en die zeggen, well, luister eens, daar beneden zoekt iemand contact met jou. Want daar ligt een foto en die zoeken met jou contact. Op dat moment als het er dan is, dan krijg je het van spontaan door. Dan laten ze zich zien uh, in de kleding die ze droegen, uh, die heel kenmerk was, voor iemand. Zeg maar, iemand laat zich graag ja, mij zien met een uh, hele chique jurk aan, uh, heel, heel, uh, met, met, met kralen snoeren, dus echt als een, als een dame. Nou, dan vraag ik aan de persoon die hier zit van, joh, uh, was jouw moeder of jouw tante, was dat zo'n echte dame? En dan zeggen ze, ja dat klopt, Tja, want dan laat nu een vrouw zich aan mij zien, heel netjes gekleed, heel ziek gekleed en met een kruis. Nou, op dat moment weet ik dat de juiste persoon aan mijn doorkomt. Nou, en dan ga ik gewoon luisteren wat ik mag zeggen en dat zeg ik dan. En zo gaat het. En zo moet je dat ook uh, doen. Nou, en mensen die al ooit bij mij geweest zijn uh, voor een sessie, Waar ik al ooit contact heb, heb gelegd, met een overledene die er waren, die kunnen het allemaal beamen dat ik het op deze manier doe. En zo moet je dat doen. En zonder ding. En als ik niks doorkrijg, dan zeg ik dat ook. En dan denk ik maar gewoon, ze zullen niet willen komen, want nee, dan is het aan hun en niet aan mij. Jochem, jij vraagt nu aan mij, die moeder heeft beenmergkanker, en hoe gaat dat verlopen? Je moet nooit aan mij vragen, hoe, als iemand uh, beenmergkanker heeft, dan weten we allemaal dat het natuurlijk uh, heel, erg, heel erg is. Dat, dat zijn uh, vaak hele agressieve vormen van kanker, zoals ik het begrepen heb. En dan denk ik, zou zo iemand nog kunnen genezen? Vaak door beenmerktal, transportatie, constant, constant. Konden ze dat dingen en, en en zuiveren, zuiveren. Maar waar halen ze dat van vandaan? Maar vraag niet aan mij, van hoe gaat het verlopen, want daar kan ik geen antwoord op geven. Daar wil ik geen antwoord op geven en, dat, en daar kan ik geen antwoord op geven. En waarom kan ik daar geen antwoord op geven? Omdat ik de afspraak heb hier met boven, ik wil alles weten. Ik wil weten of mensen die ziek zijn weer beter willen worden dat ik ze die boodschap mee kan geven, maar ik wil niet weten of iemand wel of niet op vrij korte termijn komt overlijden. Dat is iets wat ik niet wil weten. Want ik kan daar niet mee leven. Ik, ik kan daar niet mee leven. Als mensen bij mij komen, en, en mensen zouden bij... En, en mensen komen, komen dan bij me, en uh, ik zou dan uh, in, in, uh, binnenkrijgen dat die persoon niet zo lang meer te leven zou hebben. Dan zou ik daar niet meer kunnen leven, daar kan ik niet meer omgaan. Of als ze weg zou gaan en ik krijg dan één keer door die onveronderlijke dadelijk, dan zou ik ze gewoon bij me houden en mochten ze de deur niet meer uit. Dus dat is iets wat ik niet wil weten. En ik ben ook blij dat ze me daar ook voor boven voor behoeden en mij daarin beschermen. Coline, jij vraagt wanneer jouw twee kinderen, volgens mij, als ik het goed begrijp, wanneer het tussen jouw twee kinderen samen weer goed gaat komen, of dat ze weer goed contact kunnen gaan krijgen. Ze kan, eh, zoals ik het doorkrijg, komt er weer wel contact, maar ik denk dat het in het leven zelf altijd met hun wat moeizaam ging. Want, ze zijn allebei een beetje eigenwijs. Een beetje. En de een, die doet niet voor het rond. Ze zijn ook allebei even lief. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Maar ook, ook allebei even eigenwijs. En ik denk dat dat toch altijd iets zal blijven tussen hun. Want als dat tussen hun zou moeten worden zoals jij het wil, dan moet de ene heel veel water bij de wijn doen, doen en heel veel over zich heen laten gaan. En dat dat kan ze niet, want ze hebben, daar is al te veel afstand voor. Maar ze zullen weer wel samen. Ja, natuurlijk maakt dat die belastingzaal veel te zwaar voor mij worden. En dat mag ook niet. Maar uh, ze kunnen misschien nog wel gewoon samen wonen in één huis en met elkaar praten en, en elkaar gedogen, zeg maar. Maar, uh, en dan kan niet naar het leven staan, maar ik zie niet dat het. Uh, ja, ik moet dat vertellen? Zo moet ik tegen je zeggen, lieve Colin. Ja, ik wil allebei baas zijn, nou, dat gaat niet. Ik heb dat nu al met mensen. Je moet je nou eens voorstellen dat ik die mensen een doodsbericht mee moet geven als ze bij me weggaan. Ik, ik zie iets ze gebeuren. Nou, ik ben een open boek voor iedereen. Want op het moment dat ik open sta voor de spirituele wereld ben ik gewoon een open boek. En dan zien die mensen aan mij dat er iets is. Ik vind nu al als mensen bij mij zijn en ze gaan weg. En ik zeg tegen hen, zul je oppassen, zul je uitkijken onderweg? Dan zie je die mensen altijd al, al schrikken. En dan zeggen ze gelijk, kijk dan als vraag, oh, er gaat er niks met me gebeuren onderweg, hè? Dan zeg ik, nee, dan zeg ik, nee. dan zeg ik tegen iedereen die bij me weggaat, kijk je onderweg uit, dan pas ik een beetje op. Maar dat doe ik altijd, dan zeg ik tegen iedereen. He, zo heb ik eens een keer op vakantie gehad, die heb ik al jullie wel eens verteld, dat ik op vakantie was en dat er een vrouw helemaal onder de eczeme zat. En toen lag ik aan het strand, en die vrouw die lag daar ook, dat was in Turkije. En die vrouw die lag daar ook, en ik lag daar alleen zo zomaar, en zij uh, kwam naast me liggen. En toen zei ze, ja, ik mag niet in de zon, ik sta helemaal onder de uitslag. Terwijl ik daar zo'n beetje lag te doezelen, maar dan meestal doe ik dan niks met mijn spirituele gaven als ik met vakantie ben, maar toch uh, moesten ze er toch uit. Dus ik zei in één keer tegen die vrouw, waar maak jij je eigenlijk zo druk om? En toen begon ze te vertellen. Begon ze te vertellen dat ze... Dat had eens een keer een helder tegen haar verteld, dat uh, haar man plotseling zou overlijden. En... Uh, en dat... Uh, als ze niet in in in, in, in als ze in het buitenland waren of zo. Maar ze uh, ze waren uh, Maar haar man was nou een beetje duizelig en wat misselijk. En nou was ze allemaal bang dat nou die uh, die voorspelling van die zien uit zou komen. Ik zeg nou, ook zit er op de helemaal niet druk over te maken hoor. Ik zeg, want uh, jij gaat met je man weer lekker samen terug naar huis. Die man had ook uh, suikerziekte, geloof ik en die was wat onwel geworden. En ze was nou gewoon bang dat het, dat het uit zou komen. Maar ik zei tegen haar, maakt wij nou niet druk? Als ik nu tegen jou zeg op dit moment, of tegen u zeg, dat uw man niet uh, weer met uw gewone huis toe gaat en dat er niks mag gebeuren, dat er niks gaat gebeuren, willen we daar dan op vertrouwen? En toen zei ze, ja, dat wil ik. Nou, s'avonds... Toen zat ze al tafel met haar man en de andere dag was heel de uitslag weg. En die vrouw had dit zich zo aangetrokken, omdat een helderziende ooit tegen haar gezegd had. Jouw man zal plotseling overlijden. En, nou, en daar was ze helemaal van slag, die vrouw. En toen wij ook terug naar Nederland gingen, zaten ze ook hetzelfde vliegtuig als wij. En toen zat ze met haar man en toen keek ze zo in de kniphouders en zo namen. Dus en zo daarvoor een goede, helderziende krijgt nooit door wanneer je doodgaat. Neem dat maar aan. De meesten die dat zeggen vinden het interessant, omdat ze... Kijk, iedereen die bij me komt, die vraagt. Die vraagt aan mij, hoe lang, wat vinden van mijn gezondheid, word ik ooit rijk? En, houdt mijn man of mijn vrouw nog van me? Dat zijn de drie belangrijkste vragen die ik van iedereen krijg die hier bij mij op consult komen. Zit iets van mijn gezondheid? Leef ik nog lang? Van die vragen. En dan zeg ik altijd op, met miljoen zin, want er niks van, nee, niet bij me na komen. Ik zeg altijd tegen iedereen, één ding weet ik zeker, doodgaven. Doodgaai, zeg je dan. Kijken ze maar aan, ja. Ik zit er een zin ervoor te zijn, want dat is voor iedereen. Doodgaan we allemaal. Alleen de manier waarop en wanneer is voor iedereen onbekend. Maar dat we doodgaan, kan ik u zo wel vertellen. Nou, en, dan, dan, en dan ga ik gewoon. En als ze zeggen van, uh, zie u niks bij mij, ik zeg ik, ben je ziek dan? Nee, ik ben helemaal niet ziek. Dus waarom vraag je dan niet ondervind? Ik kan toch geen, geen. Want als ik vind dat iemand ziek is, dan zeg ik het zelf wel. Als ik vind dat er iemand is die ik naar een dokter moet sturen, krijg ik daar vanzelf wel door. Je moet eens naar een dokter gaan en, en, uh, en uh, eens een keer je eigen laten onderzoeken. Maar lieve mensen, ik hou er nu over op. Ik hoop dat jullie een, uh, een zaterdagavond er weer zijn. Dan zal ik daar eens wat meer uitgebreider over gaan. Probeer het ook een vrijdagavond. Uh, zaterdag, als je uh, uh, daar vragen over hebt, onthoud ze dan en stel ze me dan. Dan kan ik daar eens wat meer, of wil jullie iets meer weten over de spirituele wereld? Ik ben ervoor. Dus vertrouw erop dat ik kan jullie probeer het op, op de beste manier er dingen over te vertellen. Dus blijf niet met vragen zitten. Ik wens jullie nog een hele fijne week. Dadelijk nog een uurtje gezellig. Een plezier bij Guus. Bel hem, want dat vindt hij leuk. Ik hoor het dan ook, want ik ga toch nog naar Guus zitten luisteren. Ze zeggen allemaal heel veel liefs. En op zijn Brabants gezegd, houd toe. I go mind walking after midnight, out in the starlight, just hoping maybe somewhere a walking after midnight, searching for.